Negen uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Frankrijk blijft tot 11 mei in lockdown. Dat heeft president Macron zoals verwacht bekendgemaakt in een tv-toespraak. Dat betekent dat Fransen alleen de straat op mogen als het noodzakelijk is. Volgens Macron is er de laatste weken vooruitgang geboekt in de strijd tegen het virus... maar is die strijd nog niet gewonnen. Macron zei ook dat het de bedoeling is dat de kinderopvang en scholen... na 11 mei gefaseerd weer opengaan. Restaurants, cafés, hotels, theaters en concertzalen gaan voorlopig niet open. En verder zei Macron dat Frankrijk samen met andere Europese landen... werkt aan een smartphone-app om mensen te waarschuwen... als ze in de buurt zijn geweest van coronapatiënten. Die app wordt niet verplicht. In Rotterdam-Zuid zijn gisteren twaalf boa's... buitengewone opsporingsambtenaren belaagd. Dat gebeurde nadat twee toezichthouders een groep van zes mannen hadden aangesproken... omdat ze onderling niet genoeg afstand hielden. De boa's wilden bekeuringen uitdelen toen er een groep van veertien mannen bijkwam... die hen schopten en sloegen. Tien collega's die via een noodknop te hulp kwamen, werden ook belaagd. Pas toen de politie erbij kwam, kregen ze de situatie onder controle. Vijf boa's raakten gewond, twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Twee mensen zijn aangehouden. Burgemeester Marcouch heeft de Action in Arnhem-Zuid gesloten. De winkel had geen maatregelen genomen om personeel en klanten te beschermen tegen het coronavirus. Zowel binnen als buiten waren te veel mensen aanwezig. Volgens de burgemeester kon de anderhalve meter maatregel niet in acht worden genomen. De action in Arnhem mag pas weer open als dat geregeld is. Minister Ollengren van Binnenlandse Zaken gaat deze week weer aan het werk. Kort na de zomer onderging Ollengren een operatie aan haar bijholtes. Maar vanwege complicaties was ze maandenlang afwezig. Haar taken werden overgenomen door de staatssecretarissen Knops en van Veldhoven. Zij werden tijdelijk minister, maar raken die titel nu weer kwijt. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en droog. De minima komen uit tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst bewolkt, later vooral in het zuiden- en zuidoosten zon... en het wordt dan 8 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.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 I'm Please, no on get